Goedenavond. Ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste celstraf voor de bestorming van het capitool is uitgedeeld. Een man uit Florida die begin januari het capitool in Washington bestormde, moet acht maanden de gevangenis in. Hij was op beelden te zien op de vloer van de Senaat met een vlag van Trump op zijn schouders. Joort een verslaggever van CNN. 38-year-old Paul Hodgkins, who took a bus from Tampa, Florida to the Capitol, walked inside to the Senate floor carrying a bag with goggles and rope and carrying Trump Trump 2020 in prison In totaal moeten zo'n 500 bestormers voor de rechter verschijnen. Woensdag kunnen mensen afscheid nemen van Peter R. de Vries in Carré in Amsterdam. Daar wordt grote drukte verwacht. Deze vrouw ging daarom liever vandaag even een bloemetje leggen in de Lange Leidse Dwarsstraat waar de misdaadsjournalist werd neergeschoten. Ik denk dat het daar zo druk gaat worden dat er de rijen gaan staan en met het virus wat weer he, met, met opbranden is, denk ik, nee, laten we het maar niet doen. Dat, uh, daar kwam ik ook hier even toe. De familie vraagt mensen om geen bloemen mee te nemen naar Carré, maar om te doneren aan de stichting Gouden Tip. En na 50 jaar is een mysterie onder Bruce Springsteen-fans eindelijk opgeklaard. Het gaat om de eerste zin van het nummer Thunder Road. Zingt de boss Mary's dress waves of Mary's dress sways. Op de albumhoes en op de site van Springsteen stond waves, maar veel fans hoorden sways. Een journalist besloot na al die jaren het management van Springsteen maar eens te benaderen. De manager mailde meteen terug en vertelt dat het sways is. Zo is het opgeschreven in notitieboeken en zo zingt hij het al jaren. Inmiddels is het aangepast op de site van de boss. Het weer nog. Bewolking trekt vanavond en vannacht weg. Het koelt flink af naar 9 tot 13 graden. Morgen een mooie zomerdag met 21 tot 24 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. En vorige week waren ze hier met z'n vieren. Het was de eerste band die, die we hier hadden gehad na alles en nog wat. En eigenlijk gingen de cijfers al toen al omhoog. Maar wij hadden het gore lef om gewoon de Arters als band hier gewoon in de studio te hebben. En bovendien, het was ook voor hunzelf een openbaring, want ze hadden nog nooit semi akoestisch gespeeld. En dat uh, beviel hun prima. En uh, ja, misschien dat ze straks in de uh, in volgende settings. misschien wel. Uh, in, uh, ja, want we hebben nog steeds uh, te maken, denk ik, met uh, kleinere aantallen. wat je hebt, wat ik uh, neem aan. Uh, ja, ja. ja, toch? Ja. Want uh, we zitten nog steeds met uh, 30 mensen bij een. Uh, uh, bij een EP-presentatie of een andere presentatie. Dus uh, wat dat er gaat, uh, schiet het niet op. Maar dan zou je inderdaad een semi-akoestische set kunnen uh, laten brengen. Dan is het een beetje wat idiemer, om het dan maar zo te zeggen. Dus dat hebben ze vorige week uh, gedaan. Hebben ze ook uh, dit nummer uh, laten horen. Something with Oceans. Uh, band komt niet helemaal uh, uit Rotterdam of uh, Amsterdam uh, en omgeving... Maar ook Rotterdam. Ik heb verklapt aan het al. Want er zit, uh, er zit uh, zelfs nog een dwarslijn ergens naar Rotterdam toe. Maar goed. Wat kan ons dat nou schelen? <laughs> ik dan? Eh, helemaal niks. Nee, helemaal niet goede muziek is. Ja precies. Mm -hmm. Maar uh, de artiesten uh, hebben dat uh, wel degelijk op hun geweten. Want het uh, album Glas Dat is nog niet zo lang geleden uit volgens mij. Nee? Weekje terug? Nou, nou ja. Iets, iets, iets langer. Uh, eind juni is die, uh, ja. is die uitgekomen. gekomen. Dus. Ja. Zondag uh. hebben ze de release show in CineTol. Volgende week hadden ze ook een release show. Ja, bij door, door bij, bij Dordrecht, ja. Dat is dus, uh, dat. Dus, uh, ja. Maar ze moeten er een beetje doorheen zien, uh, zien te komen. Wat, wat dat er gaat. Want uh, ja, de overheid ja, met, zo uh, met Mark in Hugo voorop. Die, ja. uh, die weten er alles van. Uh, om, uh, dan denk je dat je eenmaal... Uh, nou, je bent doorgebroken. Nee, dan hebben ze toch weer een terugspelbal. Ja, goed. Hun muziek is goed genoeg wat mij betreft. Dus, uh, dat, dat sowieso. Um, uh, vrienden, uh, ik heb één nummer was op het lijstje staan. Maar ik vind hem zo waarschijnlijk, waarschijnlijk goed. Het komt uh, uit Amsterdam. Het zijn wel bands. Of een, het is een band die... Nou, het zijn veertigers. Mm -hmm. Bijna vijftigers. Maar dat, uh, zegt jou, nee, dat zegt jou ook niks, hè? Het kan gewoon uh, muziekjes van alle, ja, alle leeftijden zijn. <laughs> uh, sinds februari staan ze er eigenlijk al op. Uh, maar uh, ach, hij blijft gewoon heel erg mooi. Van Veen met Openly Remembered. Er wordt wat afgestreund uh, uh, hier bij uh, Mountain Eye. En uh, de laatste single Synopsis. Daarvoor Von V. Met uh, het uh, nummer Open Remember. Het uh, is van de EP Rubbing Makes It Worse. Um, ja, we zijn op weg uh, naar een telefonisch gesprek. Zo dadelijk met uh, de mensen van Minor Citizen. In dit geval gaan we met Tisha praten. De bassiste van de, de band. Dus uh, die, uh, die komt straks uh, even telefonisch naar uitzending. Want dat heeft alle aanleiding, want de single Lost is vandaag op verschillende platforms uh, terechtgekomen. Uh, ja, wat, uh, want jij hebt, uh, jij hebt wat, uh, wel geloof ik wat met die band hebben, die maar nu zitten. Uh, ja, kun je die dan? Want, ik was wel enthousiast over hun laatste single, eerlijk gezegd. En ja? ik heb ze een tijd terug op de uh, op sleeptouw sessies gezien in Victory, waar we het net is dus al over ja, hadden. Ja. Ja, ik, ik vond het gewoon vet. Uh, een vrouwelijke bassiste vind ik sowieso vet. Dat wilde ik ja. vroeger ook altijd ja, worden. Nee, ja, dat viel jou ook Snap op, ja. toch of niet, uh, Tisha? Ja. Uh, ik heb ze toen uh, twee jaar geleden ja. op houtnacht gezien. En ik dacht, jezus, die bassiste gaat ja. helemaal uit haar dak. Ja, ja precies. Ja. Ja, sterker nog, ze zijn hier ooit nog geweest... In, hier in deze studio. Maar toen moesten ze wel akoestisch spelen. Mm. Er zit trouwens ook nog een, een verhaal achter. Dat, dat, dat is leuk dat je erover begint. Ja. Maar zij hebben gezegd... ja uh, we, spelen, we willen graag uh, in met volle, volle versterking spelen. Maar ja, als we in een kroeg komen... Uh, waar de buren uh, ook een beetje... Ja, dan moeten we ons wel een beetje aanpassen. Dus dat, dan, dat is de reden waarom ze ook akoestisch kunnen spelen. Dus, okay. ja, en dan en, en klinken en... de nummers... Totaal anders. hè? He. Het is hetzelfde als de, de Ardus. Maar komt wel een beetje datzelfde gevoel Ja, over? vind ik wel. Ik zou bijna zeggen, het is gewoon een topband. Uh, mm -hmm. Die meer verdient. Uh, maar ik geloof dat ze hier en daar zijn ze toch ook wel op de landelijke uh, zenders al te horen geweest. Dus wat dat gaat, uh, is het helemaal goed. Uh, we blijven nog een beetje in het straatje van een beetje de, de stevige muziek. En ik kijk jou ook uh, aan, Benny. Want we <laughs> hebben er eentje opgediept uit yeah, het oude yeah, verleden. Yeah, ja, de yeah. oh, Bricks. de ja, Bricks. Daar uh, maakte Benny ook uh, deel van uit. Samen met Ingrid onder andere, geloof ik. toch. Ja, ja. Ingrid uh, van Leningen was de zangres. Ja, ja Klopt, dat ja. was de frontvrouw van de band. Ja. Maar volgens mij zal je dat zo direct ook wel horen. Um, uh, als we dat toch over vrouwen hebben. Want uh, deze dame die functioneert niet... Als zij op het podium uh, uh, uh, gestaan heeft. Want uh, dat heeft ze zelf uh, gezegd uh, bij mij in de uitzending. Vigie van Seil van Penelope. Constant Overload. Ergens, uh, oh, denk ik, ben ik want... heel lang geleden. Ja, Ik denk uh, 2000, 2012, ik ja, had je het over ik geloof ook. ik De Bricks, de goede de jaren. Ja, uh, ik geloof dat jij uh, nog de gitaar uh, hebt beroerd. Uh, nee, ik uh, was de bassist. Bassist. bassist. Ja. Straks, leuk bruggetje, over bassisten <laughs> gesproken, Want uh, ja, we gaan zo dadelijk uh, praten met uh, Tisha Smit van uh, Minor Citizen. Maar wat hadden ze ook alweer gemaakt? Weten we dat nog? Een single. Ja, weet je het nog welke? Ja, Lost? Nee, dat is degene die we straks gaan draaien. Oh, wacht. De vorige single. Ja, dat weet ik niet meer. Ja, zo, zo, zo, zo, zo. Maar ze, hebben, ze zijn op, bij, op sleeptouw geweest, inderdaad. Ja. Uh, Beeld on Sand was uh, het laatste single wat ze hebben gemaakt. En die klonk zo... Helemaal, Minus is een beeld ontzend. En uh, niets is zonder een bepaalde reden. Want vandaag uh, is waar weer een nieuwe uh, single verschenen van de band. Aanleiding om daar eens over te gaan praten. En dat doen we met de bassiste van de band, Tisha Smit. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want... hey, hallo. Uh, beeld ontzend is alweer van een tijdje terug, denk ik. Uh, ja, dat klopt. Uh, Hoe lang is die ondertussen al uit? Uh, 2020, 2020 toch? Ja, of niet? wel meer. Ja, ja wel meer. Dat is, ja, dat ja. moet haast wel. Uh, want uh, jullie maakten ook onderdeel uit uh, van de opsleeptouw heb ik uh, begrepen, van de NH-pop. Klopt, zeker. Ja. Uh, wat was, uh, heeft dat er ook nog, uh, nog iets uh, opgeleverd... in de zin van dat je de wijzer uit uh, geworden bent? Want, het, uh, uh, want zij hadden jullie ook al gezien, hoor, in dat, in dat opzicht. Mm -hmm, ja, zeker. Ja, kijk, je haalt sowieso altijd er heel veel uit als je gewoon met professionals gaat praten. Ja. Um, we hebben toen coaching sessies gehad waar we heel veel uit hebben kunnen halen. Uh, we hebben toen nog gigs gehad, zelfs in de coronatijd, dat we nog even konden spelen, wat ook super fijn was. Ja. Uh, en je kan gewoon je plannen um, die je als band hebt gewoon voorleggen aan mensen, daar feedback op krijgen. Uh, bedenken wat je er verder nog uit kan halen uh, en wie je nog verder moet contacten en zo. Hm. Dus ja, zeker, daar hebben we heel veel uit kunnen halen. Ja, uh, want uh, je begint erover, hè, uh, uh, want ik, uh, ik, ik, ik heb hier uh, bij, uh, bij de mede-presentatoren net verteld van, uh, jullie waren hier een tijdje terug, ik denk in 2019 zijn jullie hier geweest. Mm -hmm. uh, en toen speelden jullie akoestisch, terwijl jullie helemaal niet zo'n band zijn, want jullie houden wel van aanpakken. Uh, maar ja, ik, ik ik van Thomas wel eens begrijpen van, dat heeft hij me toe verteld toen jullie voor de tweede keer meededen aan de Rob Agda Dus ze zeiden, ja, maar als we ergens in een, in een of andere uh, uh, café spelen, dan moeten we ook een beetje aanpassen aan uh, uh, de grootte van het uh, café. Dat we niet denken dat we ergens uh, in een, een of andere grote zaal staan ook. Ja, kijk, je moet altijd een beetje aanpassen. Ja? Um, er zijn gewoon cafés met bijvoorbeeld een DB-limiet. Um, we hebben toen uh, in een café in Utrecht gespeeld waarbij we volgens mij niet over de 100 dp mochten. Toen mm -hmm. dus hebben we het wel gewoon uh, volledige bandsessie nog gedaan. Uh, maar ja, dan ga je gewoon zachter spelen, dus je gaat gewoon wat anders spelen. En wat we ook altijd heel belangrijk vinden is, uh, songwriting staat bij ons gewoon best wel hoog. Um, dat vinden we gewoon heel belangrijk. En als een nummer zonder de sounds niet recht overeind blijft staan, vinden we het nummer niet goed genoeg. Uh, dus we willen het ook gewoon akoestisch kunnen performen. Ja. Um, en uh, ja, dat, dan, uh, dan stellen we daar dus hoge eisen aan. Ja. Um, even over jou. Want uh, jij bent de bassiste van de band. Um, ja, uh, ja maar hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Uh, heb jij maar gewoon gezegd, uh, nou ik, uh, ik vind het een leuk instrument. En, uh, of heb jij gewoon de bas gepakt binnen de band en uh, laat mij dat maar doen. Zoiets? Oeh. Uh, ja, nou, ik begon met bas op de middelbare school. Dat is eigenlijk een beetje een classic uh, bassistenverhaal. Namelijk, ik zat in een band met drie gitaristen, waaronder ik zelf. En we hadden geen bassist. Uh, en toen uh, was het ja, iemand moet het doen. En toen vond ik het wel heel leuk om het te proberen. Dus ik uh, pak die bas op en uh, gelijk verliefd eigenlijk. Hé, <laughs> en hey, hoe is het dan? Dus niet meer doorgelaten. Ja. Even een vraag vanuit mij als vrouwen onder elkaar... want ik, ik vind het heel interessant. Ik wilde vroeger altijd een vrouwelijke bassist zijn. Dat is gewoon sexy. Hoe is, mm -hmm. dat, hoe is dat voor jou? Ben je daarmee bezig? Uh, nee, niet echt. Uh, ik, uh, ik sta altijd gewoon een beetje op het podium met dingen te doen... en ik uh, merk wel dat mensen het tof vinden. Uh, mm. Of als mensen het niet tof vinden, nou ja, ook prima. Ik vind het leuk om te doen, dus ik uh, werk vanzelf. Waarom zou je het niet uh, tof vinden? Ja, nou ja, ik bedoel, uh, muziek is altijd smaakgebonden natuurlijk. Er zijn altijd mensen die een optreden niet zo leuk vinden of die ons gewoon te hard vinden. Mm -hmm. uh, wat ook prima is. Dat uh, moeten ze lekker zelf weten. Uh, maar ik hou me daar verder niet zo heel veel mee bezig, nee. Nee. Nou goed. Ja, nou, ja goed. <laughs> ik, ik, ik, ik, uh, ja, Kirine die was daar heel erg nieuwsgierig naar, dus uh, vandaar. Mm -hmm. um, maar... Um, ja, ik, ik uh, kan mij niet aan de indruk onttrekken. Uh, ik zag ook hier en daar dat jullie gewoon ook bezig waren met uh, samenspelen en, en noem maar op. Dus ik ga ervan uit dat er weer iets aan zit te komen. Uh, weer nieuw materiaal. Zeker. En dat dit uh, de opmaat is naar meer nieuw materiaal van Mind Citizen. Ja, zeker. Eigenlijk waren de andere twee singles dat ook al. Uh, mm -hmm. Dus Build die je net had gedraaid en ook de spider Doll. Het was de bedoeling dat we in uh, 2020 eigenlijk al de EP uit zouden brengen. Maar ja, vanwege uh, de corona en uh, wat iedereen eigenlijk weet... Um, is alles eventjes een beetje naar achter geschoven. Want ja, we zijn een band... we willen echt live spelen. Uh, we willen zoveel mogelijk live doen. We willen ons live bewijzen. Dus op het moment dat je geen optredens kan, uh, kan doen... dan is het gewoon echt jammer om een plaat al uit te brengen. Want we wilden echt met die plaat naar die optredens toe werken. Mm -hmm. Dus toen hebben we alles even uitgesteld. En uh, nou ja, de single die komt er dus nu aan, last. Uh, of tenminste, die is vandaag uitgekomen... En uh, 9 september komt de EP eraan. En die hebben we nu dus goed gepland als opzetje naar de popronde... die hopelijk dit jaar wel doorgaat. Ja. En dan uh, kunnen we lekker de popronde gaan spelen. Ja, want dat uh, is ook iets... wat ik uh, gezien heb, hè, dat jullie daar... Uh, voor die popronde... erop uh, uh, uh, mm -hmm. staan. En, en noem maar op. Uh, maar dat is ook weer zo uh, iets... met al die... Uh, en stilstaan maatregelen die... Uh, om overheid uh, over ons uitstoort. Lijkt het wel. <laughs> uh, dat je dan op een gegeven moment ook niet meer weet uh, waar je aan toe bent. Uh, want dat is, denk ik, af en toe toen ook nog wel eens uh, zoiets. Hè? En dan denk je van, nou, kan eindelijk die popronde doen? Gaat die weer niet door? Ja, klopt. Ja. Uh, ja, dat was, uh, vorig jaar was het ook echt heel jammer, want dan waren we ook geselecteerd. Uh -huh. het ging die dus niet door, maar vorig jaar um, ja, hadden we het op een gegeven moment wel door dat het waarschijnlijk niet door kon gaan. Um, vooral omdat de anderhalve, anderhalve maatregel natuurlijk toen uh, echt nog niet losgelaten kon worden. En nu is dat ook nog onzeker. Dus ja, het is nu nog steeds afwachten en, uh, en bekijken. Ja, we zijn er gewoon helemaal weer klaar voor om, uh, om te gaan spelen. En als het niet kan, dan uh, heeft dat ook zijn redenen. En dan uh, maken we er gewoon het beste van. We zijn ondertussen nieuw materiaal ook aan het schrijven. Dus naast dat er 9 september een EP aankomt, zijn we dus ook alweer bezig om uh, voorbereidingen te doen voor de studio voor een volgende EP. Dus ja, we, we blijven sowieso bezig. We gaan wel lekker. Oké, okay. en, en stellen. Dan kunnen we het podium op. Ja. Stel, jullie kunnen niet het podium op. Gaan jullie dan de EP weer uitstellen, denk je? Of denk je dan van, nou ja, fuck it. <lacht> uh, nee, de EP. Deze EP, die 9 september uitkomt, die gaat er uh -huh. sowieso uit. Um, dus uh, je hebt soms met bands dat ze hun sound ontgroeien. Um, we hebben niet ja. het gevoel dat, uh, dat dat nu aan het gebeuren is. We zijn super, super blij met deze EP, mm -hmm. maar we willen ook gewoon meer van onszelf laten horen en we willen ook gewoon nog door. We willen meer, we willen nieuwe songs. Dus yeah. ja, op een gegeven moment dan gaat het er gewoon uit en dan gaan we gewoon meer schrijven zodat we alsnog weer dingen kunnen releasen voor een volgende liveshow. En wat kunnen we verwachten van die EP? Van de, van de komende EP mm -hmm. of van de EP daarna? <laughs> ja, ja, dat is een hele ja, goede. Ja, komende EP is... Uh, uh, ja, dat is eigenlijk de, de eerste. Dus, dus in september. Ja, uh, nou ja. Daar, daarvan uh, kan je... Um, de songs verwachten. Een beetje in, dus in het rijtje van... Lost, The Spider-Doll en Build On Sand. Mm -hmm. En er staat ook een... Uh, track op die wat akoestischer is... of tenminste akoestisch begint... en die, uh, die helemaal uitbouwt. Mm. Uh, dus we zijn ook heel benieuwd... wat mensen daarvan vinden. Zeker ik wel, uh, wat dat er gaat. Um, Lost. Want je zegt net... de songs zijn uh, inhoudelijk ook voor ons belangrijk. belangrijke. Heeft die een Zeker. bepaalde lading? Uh, ja. Um, Lost is geschreven... Uh, in een periode... Uh, dat uh, we mensen om ons heen... Ze uh, zijn met uh, anxiety, mentale issues. Um, en dat kan super heftig zijn. Uh, zeker voor die mensen. Um, maar ook als, als vrienden. Dat je je soms een beetje hulpeloos voelt. Omdat je niet zo goed weet wat je moet doen. En soms is het enige wat je moet doen er gewoon zijn voor iemand. Um, en daar gaat het nummer eigenlijk over. Goed, dus dan gaan we hem uh, laten horen. Hier is uh, last, de nieuwe single van Minor Citizen. week van Lasset, want um, afgelopen dinsdag heb ik ook een uh, radioprogramma hier uh, bij, uh, bij deze omroep en dan uh, uh, hebben we het onderdeel K-nummers, ga ik niet uh, verder op in, maar uh, daar uh, was deze Lasset al uh, in te horen. En uh, nu is het uh, voor het in 3 voor 12 voor uh, noord hollandse Voetgolf uh, en ze komt, ja ze wordt tegenwoordig in Halen. Maar oorspronkelijk komt ze uit Groesbeek, deze Lamers En uh, ja, het, het wordt een, een leuk weekje. Want uh, komende zaterdag is ze uh, bij een uh, bij collega omroepen uh, radiokapelle te horen in de uitzending in het programma Zwaardvis. Dus dan uh, gaat ze er wat over vertellen. En volgende week bij ons telefonisch in de uitzending. Dus, uh, dus even een even is uh, de nieuwe single uh, afgelopen week uh, verschenen. Net als Lost, die is vandaag uh, verschenen. Kijk jou weer even aan, uh, Kedina. Want uh, mm -hmm. jij hebt nog, uh, nog iets uh, over stuka Fest. Ja. ja, want dat is ook nog, uh, nog iets uh, wat. Uh, ja. Ga, ja, want dat is nog wel even uh, iets, iets uh, van. Jongens, het is stuka Fest, hè? Dus uh, mm -hmm. je een Kamerfestival. Precies. Kan dat nog in deze tijden? In, uh, nou ja, deze... ja, ik heb dus. Uh, ik heb, vorig jaar ben ik, uh, of, nou ja, ik ben nog steeds voorzitter geweest. En wij hebben uh, ja, hals over kop een uh, digitaal. Festival. Nou, ja, het was eigenlijk niet hals over kop. Want wij zijn heel vroeg begonnen met: oké, okay, nou, we kunnen dit niet uh, fysiek doen. Want mm. wij strijven als festival op de intimiteit inderdaad van studentenkamers. Mm. Nou ja, als er iets is wat niet kan op het <laughs> moment, is het intimiteit. Ja. Um, dus wij hebben een digitaal festival georganiseerd. Ja. Daar hebben we vroeg op ingezet. Um, ja, nu spreek ik als trotse voor voorzitter. <laughs> en dat hebben we naar mijn uh, mening echt. Ja, kwalitatief best wel goed uitgevoerd. Het festival was in februari. Ja. We hadden Tim Knol als headliner, maar Stukkenvest is uh, naast muziek ook uh, heel erg bezig met theater, dans, uh -huh. um, goochelen, storytelling, uh, abstracte kunst, noem ze maar op. Um, ja, en nu ben ik bezig met de uh, grote wervingscampagne voor de, voor de mensen die het over gaan nemen en het volgend jaar gaan organiseren. Ja, ja, uh, hebben we er goede hoop op dat het ook weer in de oorspronkelijke vorm weer uh, terug gaat komen? Ja, dat moet Ik wel. heb die hoop wel en ik was een van de eerste mensen die zei van, nou, we gaan dit niet fysiek doen. Dus het gevoel dat ik nu vertrouwen heb... dat het wel fysiek kan, dat zegt wel veel. Oh, ja, ja, ja, Goed, po wel positief heen. ingesteld. Uh, iemand moet er uh, toch wel zijn, denk ik. Om dat positief, te, uh, maar realistisch. Ja. Dus nou, ja. altijd een bekkenplan hebben, natuurlijk. En nee. hoe interessant is het om... Uh, ik vond het super interessant om een nieuw concept uh, te bedenken. Hmm. In plaats van je in de gebane paden te wagen... Ja. hebben wij iets... Uh, ja, Wij zijn op onderzoek uitgegaan van nou, hoe moeten wij dit doen? We ja. hadden geen tools, dus dan mag je het zelf uitzoeken. En dan heb je ja. dus ook uh, heel veel uh, ja. te bepalen. Uh, je hoort het dus, uh, wij uh, van 3 voor 12 Noord-Holland uh, Vloedgolf... Uh, moeten toch ook een beetje de onderstroom in dat, uh, dat uh, opzicht... een beetje in de gaten houden, vinden we. Mm. Want, uh, want ja, wellicht komt uit dit soort dingen weer misschien de muzikant... of wat dan ook vanmorgen weer naar, Zeker. naar voren. Want ja. dat, ook dat... stukenvest is een springplank. Uh, dat denk ik wel, want om uh, um maar even één, iemand te noemen... die uh, vroeger ook met dat stukkenvest uh, uh, er opwachting heeft. Dat is niet zomaar iemand, dat was Suus uh, de Groot met uh, Souda Night. Die heeft... Meegedaan aan het stukkenvest. Daaruit voortgekomen zijn er ook huiskamerconcerten waar ze samen met Matthijs Barnhorne wel eens uh, gewoon even uh, een huiskamerconcertje deed. Ja, Heel erg intieme uh, sessies waren dat. Ja. En uiteindelijk, ja, we weten allemaal wat er uh, met uh, Soothe Night is gebeurd. Huisband geweest bij, <lacht> bij de Werelddraai door programma bestaat ja, niet meer, noem maar, maar, <lacht> maar uh, noem maar even gewoon wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat dwarsstraten in dat, dat op zich. Ja. Uh, nou ja, we, we zijn nieuwsgierig in dat, uh, dat opzicht. Ja, meld je aan bij mij als jij uh, volgend jaar een festival wilt organiseren. Van 0 tot 100. Uh, meld je vooral. Helemaal goed. Hartstikke leuk. Ja. Um, over Noord-Hollandse muzikanten gesproken. Uh, deze die uh, hebben we uh, gehad komt ook uit dit dorp. Dus wat dat gaat, uh, helemaal goed. En uh, die heeft ook onder, uh, onder de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... een uh, live optreden van Vanny Moore, uh, want ik uh, lees net op uh, de Instagram-account... dat ze driftig bezig is met nieuw materiaal. Dus, nou ja, uh, zullen we er dan nog maar even eentje erbij pakken. De, de remix van de eerste single die ze heeft uh, gemaakt in 2019. Zo so over Fake Friends.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 Just to leave me out. Yeah, no Uh, dit zijn ze dus, de Mox. We begonnen onlangs uh, nog met een interview in het Dagblad over hun uh, muziek uit de jaren zestig. Lijkt het wel, maar het is gewoon in het nu gemaakt. Jongens hebben overal een beetje lak aan Want dat gaat. We uh, vinden dat uh, gewoon leuk om uh, te maken. Kirina, nog even één ding. Want uh, 3 voor 12 Noord-Holland uh, vloedgolf. Uh, zoek mensen, heb ik begrepen. Zeker, wij zoeken redactieleden. Dus wil jij uh, schrijven over muziek, een bandje interviewen... een singer-songwriter interviewen, naar een concertje gaan... Zo in Amsterdam, maar alsjeblieft ook lekker in Hilversum, in Hoorn. Uh, zijn we zalenzat, of wat dat gaat. Dus, dus. zijn zalenzat, ja, meld je vooral. Wij zoeken redactieleden, Daar kunnen ze schrijven. zich melden bij... Ze kunnen zich melden bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland... Uh, at gmail.com of uh, bij mij, Curina Gijzen. Helemaal goed. Ja. Helemaal goed. Sluiten we af met Leah uh, Rai. En dan uh, gaan we volgende week weer gewoon een alternative FM doen. En als het goed is, is er weer even goed. Een 3 voor 12 nog de 100 golf. Volgende maand weer in augustus. Dus tot volgende maand. En anders tot volgende week. Dag! To a sculpture, not fully grown.